Het is negen uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. Rusland gaat een tweede kerncentrale bouwen in Iran. Iran hoopt erover binnenkort een akkoord met de Russen te kunnen tekenen... zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. De nieuwe kerncentrale zou nodig zijn voor de stroomvoorzieningen in Iran... en voor medische doeleinden. Iran heeft al een kerncentrale die ook door Rusland is afgebouwd. Het Westen vreest dat Iran werkt aan een kernwapen. Iran ontkent dat, maar laat geen inspecteurs toe in de centrale.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 Op de WK atletiek in Moskou is Ilko Sint-Nicolaas 50 geworden bij de tienkamp. Op de tweede dag stond hij na het speerwerpen tiende, maar hij sloot af met een sterke 1500 meter. Ingmar Vos werd gedisqualificeerd op de 110 meter horde en gaf na het speerwerpen op. Pelle Rietveld eindigde als 21ste.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 Morgen bewolkt, af en toe zon en een enkele bui. Maximum temperatuur dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Wat heb jij op je brood? Filet Amerika. En jij? Zien, zullen we ruilen? Nee, Filet Amerika is duurder. Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van. De Auris TS, een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% buitelling.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 Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Doc Radio. Winfrit Baaiens. Twee jonge dames zitten hier in de studio. Twee dames met een persoonlijk verhaal. Beide dames hebben dat persoonlijk verhaal tot onderwerp gemaakt... voor hun inzending voor de NTR Radioprijs 2013. Beide hebben ze met hun bijdrage een nominatie verdiend... en zijn ze vanavond voor het eerst aan mee te horen op de Nationale Radio. Zo is het, hè, dames. Ja, nog... het klopt het helemaal. het met de zenuwen. Valt wel mee eigenlijk. Ja, ja? ja gaat goed. Zit er zitten de kooltjes bij, dat moet ik zeggen. De komende vier weken maakt Holland Doc Radio plaats voor de jonge garde, de nieuwe radiomakers. De NTR reikt namelijk dit jaar voor de 22e keer de NTR Radioprijs uit... voor het mooist gemaakte radioprogramma van Nederland en Vlaanderen. Gemaakt, en dat is belangrijk, door jongeren onder de 28 jaar. Mijn naam is Winfried Bijns en hier naast mij zitten Kathleen Kraanhals en Nelleke Arnoud. Uh, Kathleen, uh, jij bent uh, van de Erasmus Hogeschool Brussel. Het ritsen noemen ze ja, dat dan? Ja, en Nelke Arnoud van de Vonders Hogescholen Tilburg. Dus weer België Klopt. en Nederland. Twee vertegenwoordigers. Gefeliciteerd met de nominatie. Dank allebei. je wel. Ja, dank je wel. Um, jullie zijn twee van de tien genomineerden. Elke week hier twee bijdragen te horen. En vandaag dus uh, die van jullie en het verhaal achter jullie producties. Kathleen, we gaan jou zo meteen al horen. En um, we hebben een klein stukje. Je schrikt nogal. In het midden van de kamer staat Thijs. Thijs is 25. Twee jaar ouder dan ik dus. ho -ly. Tja, waar je van schrikt en waarom zonder al te veel weg te willen geven, want daar gaan we zo meteen gewoon rustig naar zitten luisteren. Het heeft allemaal te maken met een crisis, um, een twintigerscrisis. Ja? Is hij nog steeds actueel? Zit je er nog middenin? Ik zit er nog middenin, ja. ja. Je weet het nog altijd niet. Over drie weken ga ik er nog meer middenin zitten. Oh, ja, ja, nou. ja. Hoe dat zit, dat horen we zo meteen. Uh, ik, ik heb jullie ook gevraagd om goed naar elkaars bijdrage te luisteren. Dat gaan wij zo meteen klassikaal met z'n allen ook doen. Uh, maar Nelleke, je hebt natuurlijk naar ja, ik zou toch maar even zeggen, jouw concurrenten geluisterd. Uh, wat vond je ervan? Uh, herkenbaar. Want, ja? Ja, ik, ik ben zelf ook begin twintig. En in principe moet ik volgend jaar afstuderen. Maar ja. ik doe er nog wel iets langer over. Maar ik... Ik zit ook wel te twijfelen, wat wil ik nou eigenlijk? En, maar maar even, even meer op, uh, wat vond je van, is het een stevige concurrentie? Vrees je het, voor haar het is, in het, is, het, is, het is zeker concurrentie. Ik vind dat het heel mooi in elkaar gezet heeft. En heel goed geluid, uh, gebruik gemaakt heeft van het geluid en dergelijke. Uh -huh. Dus ik vind El echt dat het iets moois heeft gemaakt, ja. Kijk. Vorige week zaten hier ook in Nederland en België twee jongens. Misschien heeft hij iets mee te maken. Die waren heel erg filijn al vanaf de eerste minuut. Maar goed, <laughs> um, uh, Nelly, zo meteen horen we jou uh, in een uh, persoonlijk gesprek met je vader onder andere. Het gaat over platen. Dat en dat plaatje, dat was ik daar en daar. En met dat en dat meisje, daar komt het gewoon op neer. <laughs> en dan de grote held, Voor mij is dan Van Morrison. Dat is, het uh, crumpy old man. Hier zit er nog een. <laughs> Waarom? Nou, ik vind het zelf wel dat ik een vrolijke inslag heb. Maar ik, uh, ik mag ook graag mopperen. Over platen, over meisjes, uh, en er is nog veel meer aan de hand met je vader, dat gaan we zo meteen horen. Uh, nu weer even naar je Vlaamse collega, Kathleen. Je hebt ook haar documentaire geluisterd. Ja. Wat vond jij daarvan? Um, ik vond het een, een boeiend experiment met uh, contrast, omdat jouw vader heeft iets aan de hand, ik ga nog niet zeggen wat. Mm -hmm. Maar um, je plaatst daar dan zijn liefhebberij voor platen tegenover en dat werkt wel goed. omdat Je, je voelt al van in het begin van het gaat niet om die platen of... Er zit veel meer achter en je hebt, uh, ja, ik vind het leuk dat je daarmee hebt te proberen spelen en dat je dat uitgespeeld hebt. Ik hoor alleen maar liefdes, jongens. Dat ja, gaat heel mooi. <laughs> um, uh, is er nog een beetje het gevoel van, hij gaat de lucht in? Want dat is het natuurlijk. Het is een beetje jullie debuut, hè? Ja, nou ja ik vind het eigenlijk vooral heel mooi zeg maar, dat ik nu mijn vader een, een podium kan bieden. En daar ben ik vooral heel blij mee eigenlijk. Mm. Jij? Ja, ik hoop gewoon dat het, net zoals het voor Nelke herkenbaar is, dat hier nu een paar uh, jonge twintigers naar luisteren... en denken, oké, okay, ja, het is geen ramp. Nee, meer mensen hebben er last van. We, ja. gaan, we gaan luisteren naar de twintiger van nu. De midlife-crisis, dat kennen we al een tijdje. Uh, daar worden we, hebben we al heel veel over gesproken. De dodende dertigers kennen we ook al een tijdje. En uh, daar zijn we wel gewend aan. Nu alle aandacht voor de quarterlife-crisis. Twintigers die het niet meer weten. Twijfelende twintiger Kathleen. Die gaat te raden bij zichzelf en bij Vlaamse en Nederlandse studenten... hoe het zit met hun plannen voor de toekomst. Een onzekere toekomst. Een programma dus van Katleen Kranes van de Erasmus Hogeschool Brussel, Rits opleiding Radio. Mark Zuckerberg, 29 jaar, CEO van Facebook. Doing something that's different from what everyone else is, you could fail miserably, right? Because often there's a reason why no one else is doing it. but that's how you really win. Right? I mean if you're doing something that everyone else is doing a little bit better than like how much can you win or change the world doing that? Juliet Brindek, 24, bedenker van Miss O and Friends. A cook isn't better than a baker, and a baker isn't better than a cook. They're just different. But what I've learned is that you need to know which one you are. David Hauser, 31, medeoprichter van Grasshopper. I think if you're genuinely invested and passionate about what you do, um, those interesting things, if it's part of you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 Kort door de bocht is dit het beeld dat de maatschappij heeft van de huidige generatie twintigers. Ook van mij dus. Sorry, maar dat is niet hoe ik het zie. Binnenkort studeer ik af en ik heb helemaal geen idee wat ik wil. Ik word al ongemakkelijk bij het idee afstuderen. En ik ben niet de enige. Ik vind het veel confronterend om af te studeren. Uh, het zit gewoon in mijn aardhoek van veel te twijfelen en dat afstuderen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 daar aan te denken om een paar jaar te werken en dan een reis te maken door de wereld. Gewoon de cultuur opnemen. Geen flauw Nee, echt uh, geen flauwe, hè? Ik uh, doe de docentopleiding, maar ik weet al wel dat ik geen docent wil worden. Leuke dingen doen, maar ook wel zekerheid van gewoon vast werk hebben. Dus ja, een beetje een combinatie van allebei.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 Ik breng een bezoek aan Ike Kramer en Thijs Launsbach in Heemsteden bij Haarlem. Hoi. Hoi, hallo. Hoe zien Hoi. Hey. Kon je het een beetje vinden allemaal? Of, uh... Ja, ja, ja. Ja? Makkelijk gewoon. Ook dit jaar in de buren. Ja. Ike is een advocaat van 32, Thijs een psycholoog van 25. Samen zijn ze de auteurs van Quarter Life, een boek over de jonge twintigers van nu. Goedemiddag. Dank je wel. Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag. Thijs. Kathleen. Ah. Ja. ja. Ja, Dit is de huiskamer. Oké, okay, mooi. Leuk huis. Ja, thanks. Aik ontvangt me in zijn mooie huurhuis in het centrum van Heemstede, waar hij samenwoont met zijn vriendin. Het is een heel gezellige plek, volledig ingericht naar de hedendaagse normen. De meubels zijn wit, dat past mooi bij de houten vloeren, en op de werktafel slingeren twee MacBooks rond. In het midden van de kamer staat Thijs. Thijs draagt een bruine broek, semi geklede sneakers en om het af te werken, een grijze blazer. Thijs is 25, twee jaar ouder dan ik dus. Holy shit. Moet ik over twee jaar ook zo ver staan? Dat komt niet goed. En ik word niet goed als ik eraan denk. Tijdens mijn doortocht in Amsterdam heb ik aan heel veel twintigers gevraagd... Wat wil je? Maar net als in België kon bijna niemand daar een concreet antwoord op geven. Dat ik niet weet wat ik wil, is dus geen misplaatste Belgische bescheidenheid. De extravagante Nederlandse twintiger weet ook niet wat hij wil. En meer dan waarschijnlijk weet de degelijke Duitse en de chauvinistische Franse twintiger het ook niet. Een hele generatie loopt zich af te vragen, wat wil ik? En intussen tikt de tijd weg. Ik maak me daar zorgen over. Het eerste stukje dat ik jullie ga laten horen is een... Um, gewoon allemaal mensen door elkaar aan wie ik heb gevraagd wat we doen. Wil ik de baan. Of ik wil gaan reizen. Het is een van de twee dingen. Ik heb een docentopleiding, maar ik weet al wel dat ik geen docent wil worden. Waarom was zekerheid van gewoon werk hebben? Dus ja, een beetje combinatie van Nou, dat is het. Nou, wo het woord wat ik vind dat hier uitspringt is leuk... Ik wil leuk werk doen en daar ook nog veel geld voor krijgen. Nou, Volgens mij heb je dan al een probleem. Want het meeste werk waar je veel geld voor krijgt, is helemaal niet leuk. Je hoort ook vaak het woord gewoon noemen. Dus we willen gewoon een goede baan uh, die goed betaalt en die ook nog leuk is. Dan willen ze dus gewoon een, een goede relatie met iemand en dan op een gegeven moment gewoon kinderen. Dus Kijk, als je dat allemaal van jezelf verwacht, dat je dat binnen een paar jaar voor elkaar bokst... Uh, en dat dat het gewone patroon is... Dan kan je best wel even een flinke reality check uh, voor je kiezen krijgen op een gegeven moment. Wat ik zo mooi vind hieraan is: je hoort dat ze eigenlijk heel veel ideeën hebben en ook heel gemotiveerd zijn. Ze zijn betrokken. Sommige mensen noemen dat naïviteit hè. Nou, ik denk dat, denk dat twintigers van nu niet naïver zijn dan generaties vroeger. Ik denk juist dat ze realistischer zijn. Thijs, wat, wat denk jij? Zijn, zijn we naïef? Nou, ik denk, ik denk dat de meeste twintigers van nu vooral heel erg realistisch zijn over hun eigen kunnen. Maar misschien een beetje naïef over uh, hoezeer die wereld wil gaan meewerken als je eenmaal op dat moment bent. Dus misschien is, gaat je studietijd heel erg over wat wil ik nou precies. En kom je daarna in een periode dat je je afvraagt van, ja, wat moet ik in godsnaam gaan doen? met kip en uh, komkommer en rucola. Ja, ik heb het gisteren ook al gegeten. <laughs> Als het even kan, dan uh, wil ik wel voor twee avonden koken. Dan kan je ietsje meer maken en dan uh, ben je gewoon twee avonden ben je klaar. En het is soms vaak nog lekkerder ook de volgende dag. Dit is Lisa. Ze is 21 en woont in Casa 400. Een groot studentenhuis in Amsterdam. Lisa studeert fysiotherapie. Als alles goed gaat, studeert ze over anderhalf jaar af. Nou, het liefste wil ik uh, over, laten we zeggen, zes jaar uh, in een uh, revalidatiecentrum werken. En uh, mensen helpen uh, die bijvoorbeeld permanent in een, uh, in een rolstoel zitten. Of een uh, ernstig ongeluk hebben gehad en weer proberen op de been uh, te komen. Dat is wat, uh, wat op het moment mijn droom is. En ik denk dat ik daar dan ook wel. Uh, ja, wel heel gelukkig van zal worden. Vind je het moeilijk om te kiezen? Ja, ik vind het wel heel moeilijk om te kiezen, ja. Meestal als ik dan eenmaal besloten heb, dus als ik dan bijvoorbeeld de supermarkt uitloop, dan, uh, dan denk ik toch van, oeh, had ik toch maar iets anders gekozen. Als je dat dan uh, vergelijkt met dingen die juist wel heel belangrijk zijn, zoals een opleiding of zoals je werk, dan kan je je misschien wel voorstellen dat er dan alleen nog maar meer druk op komt te staan, want dat kan je niet zomaar even veranderen, zeg maar. Zeker nu uh, de banen ook niet voor het oprapen liggen, is het... Uh, ja, is het allemaal wel belangrijk dat je meteen weet wat je wil... en dat je dat dan ook kan bereiken, zeg maar. Vind jij het realistisch, Thees? Het klinkt wel als een realistisch doel. Het is een ander doel dan dat je zegt... ik wil binnen twee jaar een, een nummer één hit gescoord hebben. Zij zal waarschijnlijk haar doel wel bereiken. Het voorbeeld wat ze gaf van de supermarkt is wel mooi. Naarmate het aantal opties waaruit je kan kiezen groter wordt... nemen je verwachtingen over je keuze ook toe... En dat is typisch iets voor twintigers van nu. Die kunnen kiezen uit honderden studierichtingen. Uit duizenden carrières. Alles is mogelijk. Nou ja, die, die keuzes is inderdaad wel is, is heel herkenbaar. Dat is iets dat veel twintigers, uh, waar veel twintigers over vertellen. Op het moment dat je uit heel veel verschillende dingen moet kiezen... als je dan kiest, heb je het gevoel dat je heel veel verschillende dingen ook niet kiest. Voor een twintiger, die dus hele belangrijke keuzes maakt, kan dat zelfs zo heftig zijn dat er de neiging ontstaat om keuzes maar vooruit te schuiven. Dat kan je bewust doen of dat kan je onbewust doen, maar in ieder geval is de neiging om de keuze te ontvluchten. Als ik afgestudeerd ben, dan wil ik heel erg graag eerst even gaan reizen. Ik wil eerst een jaar naar Amerika, dat staat voor mij wel al vast. En daarna weet ik het nog niet precies. Het wordt een beetje moeilijk, maar ik dacht: ik ga reizen, maar dat kost heel veel geld. Ja, dit is Fiji, dat schijnt echt prachtig te zijn. Oh ja. Dit is waar mijn vriendin graag wil uh, snorkelen. Uh, ik ben 22 jaar en over drie weken studeer ik af voor arbeids- en organisatiepsychologie. Uh, omdat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik wilde gaan doen, heb ik ervoor gekozen om te gaan reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland. Um, en wat we daar precies gaan doen, dat is nog een beetje de vraag. Dat, uh, we willen in ieder geval beginnen in Melbourne, uh, onderin Australië. Dat ook op in, in dit boekje, echt allemaal jonge mensen. Die... Ja, het zijn allemaal foto's van jongeren, inderdaad. Die weten allemaal niet wat ze willen doen. Ja. Denk je veel aan de toekomst? Um, nou, ik, ik ben er af en toe ben ik me er wel bewust van. En dan bedoel ik meer dat ik af en toe denk van, oh, het komt allemaal zo dichtbij. En uh, ja, nu helemaal dat ik bijna afstudeer, dacht ik echt van, jeetje, ik moet nu echt gaan kiezen. En er ligt zoveel druk op je, van ja, want je kan niet een jaar gaan niksen. Ja je, afgestudeerd bent, ja, je hebt gewoon niks eigenlijk. Dus je moet echt gaan kiezen. Nou ja, ook vanuit mijn omgeving. Van ja, waarom zal zelfs een half jaar stil gaan zitten? Ze is al afgestudeerd. Uh, tijd om aan het werk te gaan, meid. Weet je wel. Van je ouders. En... Niet dat ze het zo zeer zeggen hoor. Helemaal niet. Maar dat voel ik wel de druk dat ik dat moet gaan doen of zo. Ja, en hoe ga je daarmee om? Um, nou, dat uh, vlucht ik dus om op reis te gaan. <laughs> eigenlijk... Wat is jouw eerste idee daarover? Ik um, zou zeggen, is dit een voorbeeld van vluchtgedrag? Jazeker. Maar is dat erg? Dat is de vraag. Denk ik. ik denk dat het heel erg te maken heeft met de verwachtingen die je zelf hebt over wat zo'n jaar reizen je zal bieden. Dat uitstellen, dat is wel een probleem. Want alle keuzes die je maakt in die fase, die hebben heel veel effect op wat je verder gaat bereiken in je leven. Dus hoeveel je gaat verdienen en weet ik veel wat allemaal. Dus als je dat niet doet en je dat gooi je zeg maar allemaal naar na je dertigste, dan heeft dat dus heel veel negatieve consequenties. Zeg maar even heel simpel gezegd is, hoe eerder je begint met je plan... hoe groter de kans is dat je dat ook kunt realiseren. Dus in die zin is uitstellen wel gevaarlijk. Ik vind het een geruststelling om te horen dat twijfelen toegestaan is. Dat ik niet meteen één bepaalde richting moet inslaan na mijn studies. Maar toch blijf ik het moeilijk vinden om aan die twijfels toe te geven. Iedereen in mijn omgeving lijkt vooruit te gaan en een keuze te maken. Daardoor bekijk ik mezelf als een achterblijver en begin ik te twijfelen. Een voorbeeld wat, daar, wat we gebruiken is bijvoorbeeld Facebook. Als je op Facebook kijkt, dan zie je daar alleen maar goed nieuws. En dat is het enige wat je ziet op Facebook. Niemand zet op Facebook, ja, ik zie het echt helemaal niet zitten. En het gaat, ik heb wel een goede relatie, maar eigenlijk gaat het helemaal niet goed in mijn werk. En mijn baas, dat is een eikel. En dat zeg je niet. Want dat is wel de werkelijkheid. Het heeft, het heeft iets te maken met, denk ik, met, de, met de verwachtingen die we over onszelf hebben. En het feit dat veel twintigers van zichzelf verwachten dat ze... inderdaad dus uh, zeven dagen per week, 24 uur per dag, uh, zowel gelukkig als succesvol zijn... Uh, en, en dat dat ook is wat we om ons heen zien. Meer succesverhalen dan mensen die, die vertellen over hoe je omgaat met falen, bijvoorbeeld. Falen is echt een taboe. Daar mag niet over gepraat worden. Als je nu als twintiger op televisie zou zeggen van... nou, eigenlijk, ik heb gestudeerd en ik heb zelfs een mooi huurhuis en ik heb een relatie... maar ik ben niet tevreden, ik maak me grote zorgen over de toekomst... Dan zouden ze zeggen, ben jij een aansteller? Vijftig jaar geleden moesten we allemaal water drinken... en rauwe aardappelen eten en zo. Dan krijg je dat soort reacties. Dan zeggen ze, wat jullie hebben, dat is een luxe probleem. En dat weten we dus ook. En daarom beginnen we er niet eens over. Ik zou graag willen werken, natuurlijk een beetje een vaste baan krijgen... en huisje, bompje, beestje, gewoon op zoek gaan naar een huisje... samen met mijn vriend, hopelijk. Ik twijfel soms wel of het wel het goede is... maar dit weet ik wel heel zeker dat ik dat wel graag wil. met, het, uh, met uh, medestudenten, met het opzetten van een uh, eigen label. En dat is eigenlijk wel een grote droom van me. Dus uh, ik hoop dat dat, uh, dat dat een beetje goed uitpakt allemaal. En dan wil ik daar gewoon in verder en zo groot mogelijk worden. En uh, het liefst de hele wereld ermee veroveren. Wat ik vooral lastig vind, is, is wanneer ben je tevreden? En dat is denk ik een vraag die uh, iedereen zich afstelt. Maar wanneer ben je tevreden? Dus ja, uh, dat is denk ik wanneer je daar antwoord op weet, dan weet je ook naar welk doel je kunt nastreven, zodat je ook weet van oké, okay, nu heb ik behaald wat ik wilde behalen, dan hoop ik 80 te zijn en dan uh, is mijn leven goed geweest. Die jongen. Had hij een punt van, het is maar de vraag, wanneer ben je tevreden? Ja, dat is een hele goede opmerking. Dat klopt. Als je dus niet weet wanneer je je doel hebt bereikt... kun je voorbij je doel schieten. Ik denk dat, dat zo'n idee van wat het meisje zei over een lingerie-label... Dat is, dat is een heel concreet doel. In een zekere zin is dat grappigerwijs misschien nog wel een realistischer planning... dan het, dat het meisje helemaal aan het begin van het fragment zegt... ik wil gewoon huisje, boompje, beestje en gewoon een vaste baan. Ja. Dat is lastig, hoor, nu. Wij zeggen eigenlijk, daar moet je dus een plan voor hebben als twintiger nu. Niet dat men vroeger niet ook een plan had daarvoor, maar dat plan dat lag eigenlijk al vast. En dat is, denk ik, wat veel twintigers moeilijk vinden. Die vinden het eng om zich te committeren aan één doel. Dan krijgen ze het benauwd. Dus vandaar dat wij altijd twintigers adviseren. Als je doelen hebt, maak een plan voor jezelf waarin je opties creëert waardoor je telkens weer een stapje dichter bij je doel komt... maar waarbij je ook nog de keuze kunt maken om weer net even naar de andere kant op te gaan. En dat is, zeg maar, onze formule voor twintigers. Ja. Je hebt echt tot je dertigste, en misschien zelfs wel tot daarna, om alles op orde te krijgen. Je hoeft niet in één keer die droombaan te hebben. Dus die, die hoge verwachtingen inderdaad van twintigers geef jezelf gewoon rustig de tijd om die doelen te bereiken. Mira Centrum spreekt met Cindy. Hallo, dag. Mevrouw, spreekt met Kathleen Kranals. Ik zou uh, graag een vliegtuigticket boeken. En voor welke bestemming is het juist? Uh, ja, ergens ver en warm, als dat kan. Ja. En ver bedoelt u dan... Mag, mag dat ook Caraïben en zo zijn? Oh ja, ja dat mag. Ja. <laughs> dat is uh, prima. Maar dat En? en? waar is de reis naartoe gegaan? Ik ben uiteindelijk toch niet vertrokken. Nee? Nee. We luisterden naar uh, De Twintiger van nu. Gemaakt door uh, Kathleen Kranhals van de Erasmus Hogeschool Brussel Rits. Opleiding Radio. een van de genomineerden voor de NTR Radioprijs 2013. En uh, Kathleen is dus hier. Um, even, denk ik, een vraag waar iedereen uh, mee speelt. Die heeft zitten luisteren. Waarom uh, waren het allemaal Nederlanders voor een Vlaamse radiomaker? Ja, het, het, uh, het stuk kadert eigenlijk in een schoolopdracht. Um, we moesten iets maken over... Nederland of de Nederlander of Amsterdam of uh, whatever. Ja. En vandaar is het eigenlijk ontsproten. Um, ik ben vertrokken vanuit het idee, het Belge cliché over jullie: een Nederlander weet wat hij wil. Oh ja, is dat zo? En ja, dat denken wij dan. En ik dacht: weten mijn leeftijdsgenoten dat dan ook? Uh -huh. En van daaruit is het eigenlijk een beetje verder gerold tot dit stuk. Um, uh, en wat bleek eigenlijk? Uh, weten we het beter? Nee, absoluut niet. Jullie kunnen het ietsje beter verkopen misschien. Maar ik had niet de indruk dat uh, jullie meer besluitvaardig zijn of zo. Nee, er kwam een uh, advies uitgerold uh, die ik even op heb geschreven... en daarna nog een keer heb gelezen om te kijken of ik het dan wel snapte... en er mogelijkerwijs iets aan had gehad als ik twintig was geweest. komt die van deze meneer die, uh, die dat boek schreef. Opties creëren waardoor je steeds dichter bij een, goed, bij een doel komt... waarbij je ook nog de keuze kunt maken om net nog een andere kant op te gaan... Ja, dat is nog steeds niks, volgens mij, toch? Ja, ik vind het nog wel, nog wel echt een ding, eigenlijk. Omdat je wel gedwongen wordt om wel degelijk ergens over na te denken. En je moet wel echt een punt uitzetten. Ja. En ik denk dat, dat daar bij veel mensen al effectief fout loopt... Dat, ...dat we gewoon niet eens een doel voor ogen stellen. Okay, dat we te veel maar, opties openhouden Maar een ziekte. En gewoon denken, we zien wel, we zien wel, we zien wel. En als je al één punt hebt... ...ja, ga je daar toch al misschien naartoe neigen of zo. Ik ben al eventjes geen twintiger meer, maar ik zat met precies datzelfde probleem. Ik wilde ook gaan reizen, ik wilde ook niet beginnen aan het echte leven. Um, hoezeer is dat nu een, een, een nieuwe uh, trend of een probleem waar jullie mee leven? Of is dat iets van alle tijden? Goh, ja, dat was ook een vraag in de klas die gesteld werd toen uh, het stuk gepresenteerd werd. En ik denk dat het heel veel te maken heeft enerzijds met de crisis en dat mijn ouders bijvoorbeeld zich heel erg zorgen maken over mijn kind gaat geen werk vinden. En hmm. dat wij dat eigenlijk als een soort van erfenis op ons nemen, denk ik. Dat dat heel erg meespeelt. Ja, ja. En het idee dat je constant kan zien wie waarmee bezig is via Facebook en Twitter en al die dingen. Huh. En ik vergelijk mezelf met de ander en die heeft een heel leuk leven en ik heb dat niet. Ja, ja. Dus Facebook en de crisis zijn ah, de boosdoeners? Ik denk het, ja. Nellke, jij bent natuurlijk mede-twintiger. Klopt. Herken je dit? Ja. Ja, ik, ik weet zelf ook nog niet wat ik wil. En ik heb wel een beetje een richting die ik in wil. Maar ja, om dat te bereiken, dat is op zich hoe ik dat allemaal ga doen. Ik heb geen idee. En... Er worden wat suggesties gedaan hoe je het moet aanpakken. Heb je het gevoel dat je na deze 17 minuten radio luisteren... een stapje verder bent gekomen wat dat betreft? Nou, dat weet ik niet. Ik, het is wel zo nu dat ik denk van: oh ja, misschien moet ik maar eens een keer een beetje concrete stappen gaan zetten. Want het, ik ben ook al 21. Ja, aan de ene kant klinkt het heel raar, maar aan de andere kant, ja, ik moet toch ooit een keer iets gaan bereiken. Ik mm -hmm. moet toch wel eens gaan over, over na gaan denken nu zo. Maar dit zijn uh, twee mensen die allebei zeer getalenteerde radiomakers zijn en uh, genomineerd voor een uh, redelijk prestigieus prijs. En zelfs jullie weten het niet. Nee, dat klopt. En is dat een, een, een probleem van te veel keuzes, te veel mogelijkheden? Ja, misschien ook wel. Ja, het, omdat de, de, ja, er is zoveel mogelijk dat je... Tenminste, in ieder geval, dat heb ik, zeg maar, in de mediawereld... zijn er heel veel dingen die je kan kiezen... en dan moet je uiteindelijk ergens ooit terechtkomen. Maar ja, wat je precies wil, het is allemaal nog open. Het muziekje wat we een paar keer voorbij ja. hoorden komen... had een lichtvoetigheid, alsof er niks aan de hand was. Ja, dat is uh, heel bewust gedaan. Ja? Ja, ik... Um, ik was daar ook aan aan het werken, aan, aan het stuk. En ik wist van, ja, ik wil iets met die stukjes doen. Van iedereen die zegt van, ja, ik wil gewoon iets leuk doen. Maar dan dacht ik, ja, welke soundtrack past daar nu bij? Uh -huh. En ik merkte dat ik gewoon zelf uh, op mijn kot, dus op mijn studentenkamer aan het rond fluiten was. Uh -huh. Van, ja, wat huh, zou ik niet doen. En dan dacht ik, ja, dit moet er gewoon onder. Iets... Fluitend, ja, voilà en je, en je hebt je eigenlijk jezelf ook weer gerustgesteld. Want je mag twijfelen, toch? Dat zat een beetje in het staartje van je, van je bijdrage. Ja, dat was ook wel heel erg de bedoeling om een beetje positief... Uh... Kortom, het is allemaal oké. Okay. Ja, je hebt tijd. Ik kan me voorstellen dat jullie met jaloezie hebben geluisterd naar die Lisa van 21... die fysiotherapie studeert en gewoon weet wat ze wil. Die was, die was al helemaal klaar ervoor. Ja, was het maar zo makkelijk. Nou, zij kan het. Ja, zij wel, maar ik niet. Goed, dit probleem dat lossen we natuurlijk ook niet zomaar op. Uh, dankjewel voor je bijdrage. Um, we gaan straks nog even met je praten over wat je dan misschien wel wilt gaan doen als deze studie is afgelopen. Eerst gaan we uh, naar de andere bijdrage luisteren. Paps Platen is dat. Ik zeg nog eventjes: um, de prijsuitreiking van uh, deze NTO Radioprijs is op uh, 7 september op Radio 1 te horen vanaf kwart over zes. En belangrijk is, er is een juryprijs, maar er is ook een publieksprijs. En daarvoor uh, heb ik eigenlijk heel veel stemmen nodig. Uh, deze twee dames zijn al flink campagne aan het voeren, zag ik al. Uh, Um, ga naar de NTR Radio Prijs pagina op Facebook. Daar heb je dat Facebook weer. En het programma met de meeste likes uh, wint vervolgens die publieksprijs. En uh, op dit moment staat aan de leiding. Ja, ja, ja klopt. lekker. Klopt. Ja, je zit gewoon hier. Wat heb je gedaan aan campagnevoeren? Uh, ja, ik heb Facebook en Twitter gebruikt en uh, de Texelse media hebben mij benaderd, want ik kom van Tesla. En oh. als op Tesla eenmaal zoiets bekend is, dan gaat het als een lopend vuurtje. Ah, de, de, de belofte? De parel van Tesla zit hier. <laughs> Zo zou je het kunnen noemen. Okay, nou, ja, hoort, hè? Je moet uh, even dat soort uh, trucjes uithalen. Ja, en... duidelijk. Ik heb het, wel kan nog. het kan nog. We gaan nog een paar <laughs> weken verder. Um, Nelleke's vader is gek op muziek en heeft een enorme vinylverzameling. Die koopt en verkoopt die op rommelmarkten en luister naar een levendig portret van een vader... waar veel meer mee aan de hand blijkt te zijn. Een programma van Nelleke Arnoud, Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Die moeten eerst op de... Die moeten we het laatste 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nou ja, gaan we beginnen... Pappelen uh, erbij roepen, dan kan ik al voor het begin ik alvast. Mijn vader is een aparte. Zijn leven draait veel om één ding. Muziek. En dan het liefst op vinyl van die ouderwetse langspeelplaten. Hij is een verzamelaar. Hij heeft bijna 2000 LP's in de kast staan. Maar hij is ook een handelaar. Hij verkoopt LP's via internet, op marktplaats. En in de openlucht, op rommelmarkten. En dan gaat de hele handel mee. Ja. Als we eerst gaan zitten, dan kom ik niet meer overheen. Goed erg. Nee, valt mee. Ja, we hebben het wel heel druk gehad, maar dat. Dat is mijn moeder, Nienke. Ze werkt in een supermarkt om het brood te verdienen. Een koppige friesin door pap op tessel beland. Ze is alles voor mijn pa. zijn steun en toeverlaat. Dan het belangrijkste is de liefde, gezondheid, eten en drinken. Vrouw en kinderen, dat komt ook op de eerste plaats. Dus ik heb liever goede gezondheid als platen, zeg maar. Die? Sowieso, maar die moeten er het laatste in, want die moeten er het eerst weer uit. Want dat ja, die ja, ja, ja. Planken staan. Hoeveel blauwe zeg maar. kon je mee? Uh, dat hangt er vanaf wat er extra mee is. Die 2GS-dingen moeten we meenemen? Kan ja, ik? en Zappa. En Zappa moet mee. Dus dan hebben we 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hadden we draad op pee. Die roze wat zit daarin? Rok, moet ook mee. Moet ook mee. Dan blijft er één. Ah uh... nou ja, oké. Okay. Oh, ik kan even jullie twee vaste planken naar voren brengen. Dan ben alles naar voren. Twee planken, alles. Pap, wat ben je nou aan het doen? Houd het te sjouwen. Vanmorgen voor, voor de kofferbakmarkt. Ik krijg voor de kraampje. voor de kraam. Uh, vinyl verkopen, platen en singeltjes. Ik ben een beetje hard voor mezelf. Dus ik probeer altijd van alles en nog wat uh, wel te doen. En, ik, en ik, ik red me ook wel. Maar ja. S'avonds is het wel. Uh, dan heb ik behoorlijk wat pijn. Dan ben ik echt wel weer aan het bed toe. Het is de beste woeljaars niet. Oh, niet. Waarvoor zijn die planken? Inderdaad. Er is dus er eentje in de bast hè? Je nou, gaat ze onder en Dat is dan, uh, wordt dan de kraam voor de klagers. Als je even hoort, een verkramping hebt, dan uh, heb je de pijn ervan. Hadden we niet nog zo'n plank, Willem? Ja. Er hadden toch twee stukken planken? Ik denk dat het nog gelijk hebt, maar heeft Kees hier niet mee als voorbeeld? Heeft Kees die plank niet mee als voorbeeld? Oh, dat zou best kunnen. Ik denk dat het zo is. Dan moeten we wel even bellen. Als je dat niet gedaan hebt, dan kom je een plank tekort. Ja, kees met Willem. En hey Kees, had jij die ene plank al gemaakt? Voor de kraam? Plank! Voor, voor, de, voor de kraam. Hallo? Kees is mijn stiefopa. Hij is de tweede man van de moeder van mijn vader. En hij is slechts vijf jaar ouder dan mijn pa. Ik begin al aardig op te schieten. Hè? Willem wordt ook al zestig. Nou ja, en altijd, altijd last van je rug. Altijd last van je ribben. Altijd last van je nek. Dus, nou, ja. Uh, wat, een, wat een wind, niet. Jongen, jongen. Nou, ja, dan ben ik we klaar met de we morgen om het niet. Ja. Ja. Oké, okay, nou dan zien we je morgen. Oké, okay, tot morgen. we. Nou, ik heb, de, ik, heb, ik heb de les te praten. Bijl weg. Ja. Okay. <laughs> de rechterkant van een gezicht dat ineens begint te schudden. En een echt een bovenbeen dat echt zwaar begint te schudden je meneer niet? Mijn Ah! Nou, klaar. Ik heb het op de zuipen zetten. Multifocale, het is er niet. Je krijgt te veel Prikkels naar de spieren en daar de verkrampte boel. Het is een probleem in de uh, basale ganglia, dat is het diepste van hersenen. Vanuit dat punt uh, vindt de aansturing naar de spieren plaats. Dat is een heel uh, nauw proces, een juiste prikkeling naar de spieren toe. En bij ons is dat proces uh, volledig verstoord. Het is een kwestie van dan te veel en dan te weinig, maar nooit goed. is dus ook ziek, multifocale dystonie, een hersenziekte. Maar daardoor laat mijn pa zich niet tegenhouden, want de in en verkoop van platen op de markt moet gewoon doorgaan. Ik ben aan het zoeken, platen zoeken. De mensen zijn aan het uitstallen en dan eh, moet je erbij wezen. Hoi. Hoi. Wat hebben jullie allemaal gehoord? kaarten. Nou, geen, eh, geen singeltjes en platen. Nog, we hebben nog mooie koks kleding. Nog. Koks kleding. Ik, ben, ik ben geen kok, dat is dus mijn zoon. Dat perfect en perfecte jouw maat. Ja, ook nog een keer. Maar ik zoek platen en singeltjes. Platen en singeltjes? Nee. Multifokaal wil zeggen dat. Het, uh, diverse aaneengesloten lichaamsdelen het hebben. Dus bij mij is het. Uh, vooral het nekgedeelte, het schoudergedeelte, het rompgedeelte. een beetje overlopend naar het rechter bovenbeen. Linkerbeen is goed. Uh, linkerarm is ook goed. Rechterarm doet weer wel mee. De rechterhand doet zeker mee. En linkerhand weer niet. Heb je je platencollectie mee? Nee, jongen, geen het niet betaald. No! had goed, de laatste tijd dus. ja? Kijk eens. Kijk, geen dossierplaten voor me? Nee. nee, nee, ik, nee ik heb geen platen mee. Ja? We hebben wel geld Wat zeg je? Wat je voor nodig hebt. Oh. Het kan zo erg zijn dat die verkrampingen zo erg zijn. Dat bij mensen. Dat, uh, mm. dat in, ik had die neiging dus ook dat het hoofd gaat draaien, helemaal naar links, helemaal naar rechts. En staat hij daar eenmaal in die stand, dan komt hij niet meer terug. Behalve, en dat hebben alle Disney patiënten. Als je op je rug gaat liggen, dan trekt het hoofd er helemaal bij. Dan is het hoofd weer recht. Nou, het is weer helemaal niks. Aan de ene kant... Uh... Ik vind het eigenlijk helemaal niet erg, want dat betekent dat de concurrent tot vier keer naartoe ook helemaal niks heeft gevonden. En op een gegeven moment dat je nee, misschien op het omslagpunt komt van laat maar. Maar ja, jij hebt ook niks. Nee, maar ik, ik sta sowieso te verkopen, dus ik ben er al. En hij gaat puur alleen om te zoeken. En als je dat vier keer naartoe niks hebt gevonden, en je legt het lekker in je mandje op zondagmorgen. En misschien heb je een feestje gehad, de avond voor, dat je dan misschien zoiets hebt van... Laat maar. Botox, dat is tegen rimpels. En uh, een rimpel is een uh, verkrampte spier. Een botox uh, schakelt voor drie maanden de neurotransmitter uit en de zenuwuiteinde uit. Waardoor de prikkeling vanuit de hersenen niet naar de spier kan komen. Dus de rimpel verdwijnt. En bij ons, wij krijgen die overprikkeling niet. Door de bank genomen uh, werkt het wel. En dan... Uh, heb ik er ongeveer 2,5 maand uh, baat bij. En dan moet je weer, want dan is het goedje uitgewerkt. Hoi. Hoi. Hey. Heb je platen mee voor me of niet? Nee. Wil ik? Eentje. Wil ik? Ja, hè? Ja, nee, die ga ik zelf verkopen. Hè? Hey? Ga ik zelf verkopen. Goede handel, toch? ga je zelf verkopen? Nee, ja. Volgens mij zit er één plaatje op, een condi, maar dat... Uh... Zingeltje of zo? Ja, meer niet. Je ziet het in eerste instantie niet zo heel erg aan mij. En uh, nou ja, dan gaat daar reageert de omgeving op. En, uh, het zal allemaal wel meevallen en je ziet niets aan hem. Nou ja, dat is het uh, bekende verhaal. En als je gebroken been hebt, ziet iedereen het. heb je een, uh, iets met je rug of zo. Dan zien ze het niet en dus is het zo niet. Alles weggegooid? Al oh, die p's heeft, allemaal nog. Ik heb nog nooit lp weggegooid. Ik heb nog al zo'n weggegooid. Dat is mooi, je gaat er niet je eeuw bezig. Nou, dat hebben we dus wat gedaan. Hup, dan ben je weg met jouw ouwe rots. Nee, in de ik punten. heb zelfs een draai gehad. Nou, ja. U draait ze nog lekker? Ja. Nou, gelijk. Heb je, heb je er wel genoeg? Ik heb je er zat? Nee, ik heb er zat, maar dan heb ik... Kijk, uh, een sappa. En, uh, nee, ik heb ze... Sina... Nee, ik heb... ik heb er zat. Ik heb er zat. Ik heb er zat. Ik heb er zat. Verkooptraaitjes moest drukken, dus ook vandaag. GELACH. <laughs> De verkoop van de platen is dus niet altijd een succes. We Maar die verkoop, daar gaat het niet om. Dat zakcentje, als het er komt, is fijn. Maar alles komt voort uit Babs liefde voor muziek. Luisteren en, en nog, nog steeds uh, proberen mooie dingen voor je eigen collectie te vergaren. Dat is nog eigenlijk de belangrijkste drijfveer. Het zelf vinden. Dat is kikken. Houdt dat je op de been die jacht? Op de been, dat is zwaar overdreven, maar. Dat is gewoon die, die, die, die kick die je gewoon af en toe nodig hebt. Het vinden, en het zoeken. En welke muziek moeten we dan aan denken? Uh, de jaren 60 muziek, de, de UK-beat en uh, de Neder-beat niet te vergeten. Dus Outsiders, Q65 vooral, Q65 en de Golden Earrings. Uh, dat heb ik ook allemaal staan in mijn eigen collectie. Ik ben nog gewoon een stapper geweest vroeger. En, uh, heel hoop uh, geweldige herinneringen. Nou, als je dan in de jaren zestig zingt je draait, dan komen er weer bepaalde uh, gedachten naar boven. Ja, maar ja dit, dat en dat plaatje, dat was ik daar en daar. En met dat en dat meisje, dat komt het gewoon op neer. <laughs> en dan de grote held, voor mij is dan Van Morrison. Dat is een uh, crumpy old man, hier zit er nog een. Waarom? <laughs> Nou, ik vind het zelf wel dat ik een vrolijke inslag heb, maar ik, uh, ik mag ook graag mopperen. ben zeer kritisch zijn op alles. Instrumentaal nummer Spanish Steps. Die kan je, je helemaal alleen draaien. En dan, uh, dat is echt een nummer van als je in de stress zit en je draait een nummer, is de stress weg. Ontspannend de muziek voor papa ook is? Er zijn altijd zorgen. Vooral over de toekomst. Je merkt gewoon, dat er komen wat meer, uh, meer problemen aan. Dus dat is, dat is de grote onzekerheid. Ik vind dat de dystonie, de van de dystonie, toch uh, wel toenemen. Daar zit ik een beetje mee. Ik heb ook nog suikerziekte erbij. En, uh, ik heb dus, ja, als het door de dystonie komt of wat dan ook. Ik heb dus ook spierafbraak, dat je spierweefsel eraan gaat. Is nog in beperkte mate, maar... Nee, nou ja, liever niet natuurlijk. Dus wat dat te gaan de kopzorg zat. Daar hangt alles vanaf, hoe het gaat met het lijf. Zolang het gaat, gaat het. Als het tijd uh, komt om een keuze te maken, moet je die keuze maken. Ben je bang voor de toekomst? Nou, bang. Nee, ik ben niet bang voor de toekomst. Maar ja, in, ja, in die zin. Uh, dat uh, verschijnsel van de destinie gaan toenemen. Die, daar wel, ja, dat, die angst heb ik wel. Die, heb ik, uh, die angst heb ik behoorlijk, nu al. Het, is, uh, het, het neemt wel toe. Als je jouw vinylcollectie zou kunnen verkopen zodat je dystonie weg was, Dan ging het weg. Ja. Als je die keuze kon maken als je van je chronische pijn af kon komen daardoor dat je ja, zo, zo is het niet hè. Nelke Arnoud in gesprek met haar vader. Ze maakte Papsplaten, genomineerd voor de NTR Radioprijs 2013. Met heel veel goede muziek, overigens. Ja, hij heeft papa zelf uitgekozen. Ja? Ja. Zelf de playlist mogen bepalen. Ja, ja het, het gaat over hem, dus het is ook zijn muziek. Um, in hoeverre was het moeilijk? Want je zit toch met je vader aan tafel. Ik, ik hoor in jouw stem wel dat je probeert nog een beetje... Ja, journalistieke afstand te houden, denk ik. Ja, nou ja, ik heb, ik heb met papa tweeënhalf uur om. om gezeten en ja aan het begin kwam het wel wat lastig op gang maar het, het is een gesprek wat ik niet eerder gevoerd heb met mijn vader echt zo diep en zoveel over ja zijn ziekte en hoe het allemaal gaat en zo dus dat was wel het was aan de ene kant was het, ja toch wel een poging tot journalistiek maar aan de andere kant was het ook voor mezelf wel heel interessant en ja. omdat ik toch die microfoon in de hand had kon ik alles vragen dacht ik dat ook dingen die ik zelf persoonlijk niet zo snel zou vragen. Raar is dat eigenlijk? Dat je er dan pas ja. toekomt? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, als je ja, in het dagelijks leven of s avonds, als je met elkaar bij elkaar zit en uh, met een biertje of zo, dan ga je niet heel snel dat soort serieuze gesprekken voeren, nee. denk ik. Multifocale dystonie, ik heb het moeten opzoeken, ik kende het niet. Ik neem aan dat dat dan ook de reden was waarom je dit wilde maken. Ja, ja onbekende ziekte nog. Absoluut. En vooral ook omdat het ja, bij papa dan vrij onzichtbaar is. Mm -hmm. En het, het is een heel onbekende ziekte, maar er zijn toch 15.000 tot 20.000 mensen, geloof ik, ik weet het niet 100% zeker, uh, in Nederland die eraan lijden. En het is gewoon, ja, het is een, een slopende ziekte. Want ja, je hebt er gewoon elke dag 24-7 heb je er last van. Want bij jouw vader zie je het niet. Hij heeft het wel een beetje omschreven waar hij last van heeft. Maar hoe, hoe kun je het aan iemand zien die het heeft? Uh, nou ja, bij, bij papa kan je het dan niet echt zien. Je uh, nee, hebt bijvoorbeeld een, een vorm dat is volgens mij spasmodische dystonie. Dat is in de nek. Uh, je ziet wel eens mensen op straat lopen waarbij waar hun hoofd dan helemaal naar links of helemaal naar rechts staat. Ja. Uh, dat is ook een vorm van dystonie. Dat is dan gewoon een, een seintje in de hersenen wat niet goed doorgegeven wordt. Waardoor de het hoofd gewoon draait. Um, het ging eventjes in het gesprek uh, over een keuze die hij moest maken. Uh, uh, alsof hij uh, over zijn eigen gezondheid een keuze moest maken. Waar, waar heeft hij het dan over? Uh, hij heeft, op dat moment heeft hij het over uh, mocht de dystonie dusdanig verergeren. Dat hij niet meer bezig kan met zijn platen. Dus dat hij niet meer kan verkopen mm. en niet meer kan inkopen. Dat hij er dan mee moet stoppen. Want wat is de toekomst voor iemand die aan deze ziekte leidt? Um, nou ja, bij, ja, ik weet niet hoe het bij de rest zit... maar bij papa is het toch wel dat het langzaam wel wat erger wordt. En ook omdat hij nog allemaal andere dingen erbij heeft. En ja, hij wordt, hij wordt ouder. En als mensen ouder worden, dan gaan ze dingen mankeren. Maar ja, bij papa loopt het af en toe nog wat sneller. Hmm. Kathleen, jij, jij zit mee te luisteren. Ik begon ja. deze uitzending met twee dames met een persoonlijk verhaal. Nou, allebei heel andere persoonlijke insteken van de bijdrage... voor deze NTR Radioprijs. Wat vond je ervan? Zou je het kunnen wat, wat Nellek heeft gedaan? Um, ja, ik zou het wel kunnen, denk ik. Maar inderdaad, te, ik kan het mij zo voorstellen... dat een gesprek met je vader of je moeder in het begin zeer stroef loopt. Um, maar ik vind het wel mooi dat je, dat je het gezegd hebt. van Als je die microfoon hebt, heb je de legitimiteit om alles te doen... Ja. En dat is, dat is goed dat je die kans benut hebt. We zijn het eigenlijk. Ja, allemaal ik denk moeten wel doen. dat het moeilijk is. Ja, ja eigenlijk wel. Toch? Gewoon nog eens een keer goed gaan zitten en in gesprek gaan. Ja, inderdaad. Um, hij heeft het natuurlijk geluisterd. Ik neem aan dat hij het niet nu op de radio voor het eerst hoorde. Nee, voor hem moet het ook raar zijn. Ja, hij vond het heel raar om zichzelf terug te horen. Maar het, het, het is. Ja, hij zei wel dat ik hem neergezet heb, heb zoals hij is. En... Hij vond het wel raar, zeg maar, een soort spiegel. Die werd voorgehouden: van oh, zo kom ik dus ook over op andere mensen. En dat lijkt me sowieso wel bijzonder om een keer van jezelf te horen. Uh -huh. Maar hij vond wel dat ik het goed gedaan had, geloof ik. Ja. Goed zo, zo hoort het ook. Een trotse vader, dus. Um, uh, dit is een van de bijdragen voor de NTR Radioprijs. Mocht je hierop willen stemmen, dat kan, dan ga je naar de Facebook van uh, uh, NTR Radioprijs. Je vindt hem vanzelf. Of eventjes op de website natuurlijk. ntr.nl slash radioprijs. Ik ga zo meteen een plaatje draaien uh, voor je vader. En ook oh. omdat je elke kans dat je de doors mag draaien... gewoon moet grijpen. Absoluut. Die zat dat in een reportage ja, Komt eraan, maar eerst eventjes nog jullie dromen. Want dit is een begin van een carrière. Um, waar gaat het heen, Kathleen? Um, als ik helemaal vrij mag kiezen, uh, dit doen wat ik nu gedaan heb. Een radiodocumentaire maken met hart en ziel. Dat, uh, ja, dat zou ik heel graag doen. Het podium waarop dat kan uh, is in Nederland en in België niet al te groot. Hè? Ja, ja, in inderdaad. België nog kleiner, volgens mij zelfs. Ja, absoluut. Maar uh, toch? Het, uh, we hebben net geleerd uit jouw documentaire dat je realis realistische doelen moet stellen. Is het dit een realistisch doel, denk je? Misschien is het wel uh, met de, de weet, allee, alles wat ik nu geleerd heb meenemen voor later werk, misschien dan. Oh, ja. Ja. Um, en voor jou? Uh, ik, ja, ik wil sowieso bij de radio. Uh, ja, maar wat precies? Ja, ik vind nieuwslezen heel leuk. Mijn productiewerk vind ik ook leuk. Presenteren vind ik leuk. Ik vind eigenlijk alles leuk bij de radio. Je zit ook al bij de lokale omroepen? Klopt. Ja, Studio 40 in Eindhoven. Dus, uh. um, en, uh, maar dromen mag zonder grenzen? Ja, dan denk ik of een uh, nieuws- en actualiteitsprogramma presenteren op Radio 1 of nieuwslezen. De baas zit wellicht te luisteren. Hiermee is de naam genoteerd. Uh, en jullie zijn uh, genomineerd, gefeliciteerd. En dan gaan we even luisteren naar de Doors. Break on Through, een van de fijnste platen uit jouw uh, bijdrage. MUZIEK Chased our pleasures here, dug our treasures there. Uit Paps Collectie, zullen we maar zeggen. de Doors met Break on Through. Volgende week zijn we er weer met twee andere genomineerden. En die zijn dan ook hier te gast natuurlijk. Dat zijn uh, de makers van Protest in de Polder. Dat is uh, Rick Kraus en Menno Doorland. Die komt van de Christelijke Hogescholen uit Ede. Zij beiden komen daarvan. En de Smit gaan we ook naar luisteren. En dat is Guus Beenhakker. Die heeft dat gemaakt van de Hogeschool Utrecht. Um, dames, jullie natuurlijk dank voor jullie komst naar de studio. Um, ja. Laten we eventjes heel aardig voor elkaar zijn. Stel dat je nou moest beslissen en dat jij in de jury zat... wie moet er winnen van alle tien inzendingen? Uh, ik ga dan voor Inever Verhaard, geloof ik. Uh, later word ik Nederlander. Later word ik Nederlander. Die komt nog langs de komende weken. Ik ga voor de Sonarias, echt, van Frederik. Die hebben van we vorige week, vorige, ja. vorige week gehoord. Alle bijdragen zijn nog te horen. Ook op het gemakje terug te luisteren op ntr.nl slash radioprijs. Uh, nogmaals, schrijf naar die Facebookpagina om te stemmen en je voorkeur aan te geven. Het is uh, een duimpje geven en uh, dan ben je alweer klaar. Uh, voor deze dames of een van de andere inzendingen. Hier op Radio 1, NOS Langs de Lijn met Gio Lippens. Uh, jullie allemaal dank voor de komst in de studio. En uh, iedereen thuis een hele fijne avond. Dit is Radio 1.